1 Uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De aanpak van achterstandswijken tussen 2008 en 2012 heeft weinig effect gehad. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. na onderzoek van het gevoerde overheidsbeleid in die jaren. Mensen die in de zogeheten krachtwijken wonen. zijn wel tevredener dan tien jaar geleden. Er is bijvoorbeeld minder verloedering door sloop van oude gebouwen en door nieuwbouw. Minpunt, volgens het Planbureau, is de gestegen criminaliteit in de achterstandswijken.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 In Tunesië zijn veel protesten tegen de regering van gematigde islamisten. De oppositie vindt dat de regering het geweld van de moslimextremisten niet hard genoeg bestrijdt. Ook de dood van oppositieleider Brahmi, die vorige week werd vermoord, leidde tot veel nieuwe demonstraties en rellen. In Zwitserland zijn twee passagierstreinen frontaal op elkaar gebotst. 35 mensen raakten gewond voor wie er slecht aan toe zijn.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 Een 19-jarige extremist, een gedeserteerde soldaat... schoot destijds vier mensen dood in een bus met veel Arabieren. Er vielen 22 gewonden. Een woedende menigte overmeesterde de schutter... en schopte en sloeg hem totdat hij dood was. Dan het weer. Het is bijna overal droog en het koelt af naar een graad of 14. Overdag en woensdag af en toe een bui, ook zon... en het wordt dan 22 graden. Vanaf donderdag droog, vrij zonnig en opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Ja, Goedenacht en welkom terug. Het eerste uur hadden wij te gast, John Keurmeling. Um, afgestudeerd bouwkundig aan de TU Eindhoven. Werkend op het snijvlak van beelden en kunst, architectuur, planologie, design en stedenbouw. Um, en hij kwam... Hij was behoorlijk opdreven in dat eerste uur. En het ging uiteindelijk was er zoveel te vertellen dat we hebben besloten. Of dat hij heeft besloten. Weet je wat? Ik blijf nog een uurtje. Um, dus we hebben nog een uur lang voor de boeg. Uh, goede plannen uit een goed boek. Uh, bouwkunst en alles wat er uh, aan vast zit. Maar u kunt zich ook met ons uh, bemoeien. Um, Sterker nog, wij het zouden het leuk vinden als u ons wil bellen. En dat kan op het nummer 0801121. Wat we u willen vragen is het volgende. Bent u nou um, in een omgeving... Of, of heeft u in uw omgeving um, zaken uh, waar u het moeilijk mee heeft? Rotonde kunst, files, um, parkeerproblematiek. Noem het maar op. Misschien is er iets mis met uw huis of, of, of uw woning. Um, John Kermeling is gespecialiseerd in eenvoudige, toch geestige en creatieve oplossingen. Dus we, we gaan een, soort, um, nou ja, een soort, soort, soort vraagbaak openstellen. U kunt bellen, 0800 121. Um, u kunt zeggen wat er niet deugt aan de publieke ruimte in, in, uw, in uw woonomgeving. En wie weet heeft John Kermeling, die um, eigenlijk zijn hele leven lang al goede plannen maakt... Uh, eenvoudige oplossingen voor lastige problemen. Wel een goed idee waarmee u uw park, straat, huis um, uh, kan verfraaien. Hoe dan ook. 0800 121. U kunt ons bellen. Mailen mag ook. casaluna.ncrv.nl um, Twitteren kan ook. Hashtag Casaluna en Facebook doen we aan. Kortom, we zijn bereikbaar. John... Um, daar kwam zoveel langs in het uur hiervoor... Dat, we, um, dat ik eigenlijk nog wel benieuwd ben naar wat er allemaal aan vooraf ging... voordat jij, um, nou ja, werd wie je werd met, met de boeken voor goede plannen. Um, wilde je altijd al dingen maken? Was je van jongs af aan tekenend en schetsend en ontwerpend bezig? Ja, de... Altijd dingen gebouwd, in elkaar gezet. Wou ik aanvankelijk eerst metselaar worden en timmerman. En uh, uiteindelijk gewoon bouwkunde gaan studeren. Ja, ja ik zou het weer doen. Gewoon. <laughs> Echt. Het mooiste wat er bestaat. Kom je uit een nest van creatievelingen? Nou, mijn opa was uh, aannemer. Misschien dat dat iets. Uh... Van, bijdraad. Een bijdraad. Een beetje van bouwers en knutselaars meer. Ja, echte bouwers, ja. En je ouders? Uh, die gaven les. Dus uh, de ene Engels en de andere Nederlands. Oh, ja, ja. Zei altijd: jongen, zoek toch een vaste baan? Het is je geluk, <lacht> toch? Bij je, bij je eigen bedrijf. <lacht> Nog nooit een baas gehad. Nee. Zou dat werken? Jij en een baas? hè Zou dat werken? Jij en een baas? Huh? Ik ben mijn eigen baas, ja. ja. Ik kan een heel mooi uh, schilderijtje thuishangen. Van uh, rode, fantastisch. Je ziet een heel mooi landschap en een, uh, een hondenhok. En er zit een hond voor dat hondenhok. En die heeft een sigaar in zijn mond. En die uh, kijkt zo de verte in. En het, de titel is van het schilderij Eigen Baas. Kijk, dat is helder. Um, je bent in, uh, in welk jaar ben je afgestudeerd? 81. Je bent in 81 afgestudeerd. En nou las ik in je boek, om het goede boek maar eens bij te pakken... Op, um, las ik dat jij in 1992, dat is elf jaar later... dan mag jij een, uh, een, een, een starthuis bouwen bij een roeibaan in Groningen... als ik het goed heb. Ja. Um, dat is waar de man met het pistool op staat en zegt... Ja. we kunnen beginnen... Een gedeelte uit jouw toespraak was toen... dames en heren, hallo gras, hallo schapen, dag koeien. Wat hier staat is precies wat ik wil... en voor de eerste keer in mijn leven ook wat anderen willen. Ja. Dat is elf jaar dat na klopt. je afstuderen. Ja, dat klopt. Uh, mocht je voor het eerst iets bouwen... Mocht, uh, een van je werd een van je schetsen uitgevoerd. Ja. Dat betekent dat je elf jaar lang plannen hebt gemaakt die er niet kwamen. Ja, of uh, tijdelijke installaties, maar meer een deel werd... Uh... Hoe hou je dat vol? Afgekeurd. Hoe, twee vragen. Hoe hou je de moed erin? En hoe zorg je dat, uh, dat, er, dat je iets eet? Nou, ik leefde van afgekeurde schetsopdrachten. Daar kreeg je wel wat voor? Ja. Niet veel, maar. Dus je wat. kreeg betaald voor, uh, voor een schetsontwerp. En de volgende stap is dat hij uh, afgekeurd werd. <laughs> dat leefde <dat> hij hiervan. <laughs> Oké. Okay. Oké, okay, maar de, goed. Ik heb heel het is, lang van geleefd ja. Dan is de boterhamvraag is, is helder. Maar uh, als, als je elf jaar lang wordt, je plannen worden afgekeurd. Dan zou je veel mensen denken nou, ik moet misschien maar iets gaan maken wat die jury wil zien. Maar jou ging dat niet zo. Ja, we kregen ook, het uh, was heel vreemd, ik kreeg ook uh, een prijs ondertussen na, na zo'n uh, vier jaar. Een prijs voor uh, jonge architecten. Dus de uh, Rotterdam prijs, de eerste Rotterdam prijs voor jonge architecten. Maar dat kreeg ik naar aanleiding van al mijn uh, onuitgevoerde plannen. Dus het werd wel gezien en ja, gewaardeerd? Ja, ja. Was het frustrerend dat het niet werd uitgevoerd? Um, nou ja, het is natuurlijk wel heel jammer dat het museumplein uh, niet is uitgevoerd. Maar, um, ja, je had continu weer een andere vraag. En je kwam thuis weer met een plannen plan. Dus het, uh, je bent, je bent nergens ontmoedigd geraakt in het proces. mijn eerste uh, plan waar ik echt uh, geld verdiend heb, was toen uh, de Kroonluchter in uh, Schiphol. hiha. Hi, uh -huh. Een Neon Kroonluchter. En het geld wat ik daar verdiend heb, heb ik mijn uh, eerste auto uh, gebouwd. Want, geldt, nu ga ik iets maken wat. Want die Kroonluchter hier, ha, hier ha dat, dat, is, dat, zijn, ja, dat is op Schiphol is er een. Ja, van een soort neonletter staat er overal hier. Hi ja, hier, hi ja, ja, ja. ja Als je het ziet, moet je lachen. Het ziet er, heel, nou, het ziet er fantastisch uit. Het ja. dus de meest vrije, meest vrije ruimte, lachen. En als je het uh, weer weet, dan, uh, ja, dan hou je op met lachen. Ja. Maar dus... er, er was in die elf... Nou ja, ik bedoel, als je in 19, elf jaar na je afstuderen voor het eerst in, je, in die toespraak zegt... ik heb nu iets gemaakt... Eindelijk is ontworpen wat de mensen ook willen bouwen. Dat betekent toch wel dat, dat al die jaren daarvoor. dat het wel begon te knagen, toch? Dat er niks gebouwd werd? Of is het, ja, er gewoon... wil natuurlijk wel, wel dingen tijdelijk uitgevoerd. En, uh, veel projecten gedaan samen met uh, Willem Schralmeij, een goede Timmerman. Uh -huh. uit Amsterdam. En uh, ja, in galeries of andere uh, tijdelijke tentoonstellingen. Uh, dingen gerealiseerd, maar altijd tijdelijk. Uh -huh. Dus ik kon er nou ook zo weer opruimen. Zo eventjes. De, de, de meest korte tentoonstelling de hevigste korte tentoonstelling die er was, was, even, was een paar seconden. Dat was in de appel destijds: de ja. oude appel met uh, Wiesmals. Uh, ook uh, zo, ja, dat was een soort uh, ontwerp of een uh, wiskundeles voor, uh, voor beginners eerst. En dan uh, tijdens die dingen werd hij aan de. Een soort ontwerpmachine in gang gezet. Allemaal bolletjes door de lucht geblazen met uh, fosfor, Tempex-bolletjes. Die ingesmeerd waren met fosfor. En tegelijkertijd werd dan de ruimte tot de meest minimale maatverhoudingen geconstrueerd: een wortelmaten. En in een keer ging de lamp uit, tjak. En het gloeide de hele zaak op. Dus uh, overal puntjes zaten nog op je gezicht geplakt, met toehoorders en dingen. En het leek net of je op de grond keek, alsof je ergens hingen boven in de lucht, op een omgekeerde sterrenhemel. En dan zag je daarin die, uh, de nieuwe maatlijnen opgloeien. En dat duurde eigenlijk ja, drie seconden. Het was het even, even heel even En toen was het klaar. Echt uh, geweldig. Maar andere dingen duurden wat langer. Het, het toost even voor een maand of zo. Of uh, twee dagen of drie dagen. Dat grappig. Ja. ja. Maar goed, uh, we zijn inmiddels in een periode aangebroken dat... Uh, wat jij ontwerpt, gebouwd wordt. En niet voor even, maar permanent. Um, volgens mij, ik zie, kijk even naar de regie, hebben wij uh, een beller? Ja, uh, u kunt ons nog bellen op 0800 als u, uh, als u iets in uw publieke ruimte, in uw omgeving, even van u denkt, dat moet anders dan kan beter, dan hebben wij hier um, um, nou ja, creatieve uh, improvisatieman John Kurmeling, die misschien wel met een goede oplossing kan komen. Marike, goedenacht met uh, Marieke Gorter. Dag, Marieke. Uh, ik woon in Amsterdam-Noord... en daar ja. had ik een vraag over. Ja. Maar ik wil eerst even zeggen... dat uh, het idee om het Museumplein te asfalteren... en daar twaalf vrije auto's kan rijden... echt geweldig vindt. Ja? Ja, ik vind, het is zo lelijk op het moment. Zo lelijk. Echt ja. vre vreselijk. En, uh, nou ja, je had het dan die van Maledij... Uh, fietsroute onder het uh, Rijksdoor. Mm -hmm. Maar vroeger... Uh, was dat nuttig, uh, want daar was een autoweg achter. Uh -huh. Dus je fietsen eronder door. En je fietsen dan gewoon verder op, uh, op het museumplein. Ja. En wat ze er nu van hebben gebrouwen is. Ik vind het echt vreselijk. En ja, als je dan zoiets kan afsluiten voor, voor uh, evenementen. in plaats dat je dat allemaal in die parken doet. Ja, geweldig. Ja, nou, ja. Dat even gezegd hebben. Ja, maar, <laughs> maar volgens mij, want als ik het plan. want ik ja. heb het hier ook voor me liggen, het, het ontwerp. Ja. Maar misschien John, moet jij dat zo meteen nog een beetje toelichten. Als ik dat plan zie, dan zie ik gewoon een grote asfaltvlakte ja. met Precies. al die, oh, al die lijnen. Hè? Dus, dus 24 <laughs> uh, autobanen naast elkaar. Maar ik denk dan niet meteen dat daar echt auto's op moeten rijden, toch? Want, want, waar, die, die... Nou, dat, dat, dat valt dan later te bezien. Maar Sean, of niet? Wat? Nou, het, uh, <coughs> het lijkt me fantastisch als ze gewoon auto's ook even nou. kunnen ademhalen, ja. Ja, oké. Maar waar kunnen ze vervolgens naartoe? Dat loopt ja, dat dat is een Goed. We gaan niet alles oplossen. We gaan niet, we gaan niet te efficiënt bezig zijn. Marike, uh, jij woont in Amsterdam-Noord, begrijp ja. ik. Na Amsterdam nooit is veel uh, is, uh, booming. Ja? Er is veel bijgebouwd, er is veel afgegaan. Uh -huh. Industriële gebouwen zijn gesloopt, dingetjes opheen gezet en moet dan uh, zo'n schoorsteen blijven staan, bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, we hebben een behoorlijk megalomaan uh, stadsdeelbestuur. Uh -huh. Uh, wat er al veel te lang zit. Ja. Uh, uh, dan wordt men megalomaan. Maar uh, ik wil het toch toespitsen op één vraag. Ik woon aan het Noordenpark. Uh, dat gaat in zijn geheel op de schop. Er zijn al plannen uh, gekomen, weer afgeschoten. Uh, ik ben actief in de buurt, wel te verstaan. Ja. Uh, um, nou ja, ambtenaren houden dan zogenaamd overleg... maar dat is natuurlijk helemaal geen overleg... En nog verder toegespitst, er moet een brug over het kanaal komen. Nou, daar zijn al vele ideeën voor uh, gekomen. Uh, en uh, dat is weer afgeschoten en dan moet het weer goedkoper. Maar dan komt er toch weer geld van de stad voor infrastructuur. Dan komt er toch weer een brug. En nu is de idee om daar een hele hoge boog neer te leggen. Ik vind het verschrikkelijk ook weer. Een hele hoge boog, zodat de boten ja, ja, nou, er onderdoor ja, kunnen het, komen? Nou ja, dan moet je er overheen. Ik weet niet hoe je daar dan precies overheen komt. Het lijkt me allemaal erg gevaarlijk. Maar, maar, maar je voor, moet je wel ja. voorstellen, uh, ik woon in, uh, in lage huizen aan het park. Uh, dat is van architect Noorlander, door architect Noorlander gebouwd. Architect mm -hmm. van de Amsterdamse school. En aan de overkant liggen allemaal van die mooie houten huizen in de Zaanse stijl. Oké, okay, en dan moet er zo'n grote boog... En dan is er het twee strookjes park. Ja. En dan, uh, dan heb je het Noord-Hollands kanaal... wat daar doorheen uh, snijdt. Oké. Okay. En dan, dan komt daar... Dan wil men... Het die die plannen zijn vast, er nu. Wil men een hele grote boog neerleggen. Oké, okay, uh, maar je, je, je verhaal is helder. Uh, we gaan hem even overhevelen naar John... die misschien hier wat over kan zeggen. Ik neem aan, zonder dat ik het exact weet... Is, John, dat dit gaat om een... ...kanaal waar grote boten onderdoor moeten kunnen blijven varen... Uh, ...zonder ophaalbrug en dat er daarom een hoge boog... ...nu tussen al dat kleinschalige Amsterdams uh, oude huizen Het zal waarschijnlijk een voetgangersbrug zijn als het uh, zo stijl wordt. Ja. Wat, uh, Marieke is duidelijk niet blij hiermee. Wat, wat zijn alternatieven voor, voor dit soort fratsen? Ja. ja, als er ergens een brug moet komen, dan moet er gewoon uh, een brug uh, komen... En... De meest goedkope brug is natuurlijk een, uh, een vaste brug. Ja. Die niet maar, uh, over... maar als daar die... er weer boten doorheen moeten die echt uh, ja, die hoge masten hebben. <coughs> bijvoorbeeld. Als het meest uh, handig is een, een hele goedkope brug die uh, open kan. Dan, en uh, hij is goedkoop als hij open kan. Als alles wat die brug uh, open laat gaan boven de grond is. Dus je moet niks ingewikkeld in de grond bouwen. Alles boven de grond. Als jij, als jij een ontwerpopdracht had gekregen hiervoor... of je zou aan de prijsvraag Hoe zou je dan zo beginnen? Want dit is, dit is bijna niet artistiek... maar bijna een soort uh, hele praktische, ja, functioneel... bruggen moeten echt bruggen hebben... ontlenen schoonheid aan, aan, aan constructief... geweldig slim en inventief. En daardoor uh, mooi. Geen fratsen? Ja, ja fratsen. Dus, uh, als je, ja. Soms zijn frats ook mooi. <laughs> maar gewoon, hij moet goed. Hij moet vooral heel goed zijn en heel praktisch. Ja. En dan is hij automatisch uh, mooi. Dus, dus wat jij dat hier je, zou ik maken... Ik is weet niet een... precies waar die brug uh, moet komen. Waarschijnlijk over dat uh, kanaal dat uh, de pal naast, uh, naast de metro ligt. Trouwens, van de metro vind ik heel jammer dat hij onder de grond gaat in Amsterdam. Dat is echt een gemiste kans. Maar, ja, maar Marike, als je het goed vindt, dwalen we een beetje af. Hè? We, gaan, we zijn nu de noord zuid naar boven aan het plaatsen, als je dat goed vindt. Nou, het is zo mooi. Ik weet niet of zij uh, een woepentaal... Ja. Dat is uh, de zweepenbaan. Uh, dat is een, een mooie staakconstructie. Die gaat zo over de rivier heen gebouwd. Die is uh, eind, eind 19e eeuw gebouwd. Zo omstreeks uh, 1895. Dezelfde tijd als de Eiffeltoren. Mm -hmm. Ook dezelfde tijd dat Vincent van Gogh zijn schilderij zat te maken. Er is een mooie staakconstructie over de rivier gebouwd. Een soort, uh, soort hoge hakken eigenlijk met een, een soort portaal waar een rails middenin zit... waar grote sigaren aan hangen. Dus waar je dan je trein, in plaats van dat je er bovenop rijdt op de rails... Ja, hangen je je onder. onder. Ja, ja. En je slingert zo met de rivier mee. Je hebt een fantastisch uitzicht. Dus de Noord-Zijtelijn is Dat is een uh, in woepentaal een... In het roergebied is dat, is dat gebouwd. Maar dat zou dé oplossing zijn voor Amsterdam. Namelijk is zo'n mooie stad, er is zoveel te zien. en Vooral Amsterdam-Noord is echt een sprookje. Als je dan denk je, dan loop ik hier ergens. Het is een hartje stad. Dus zo'n ongelooflijk mooie gebouwen staan erbij. Uh, We dus dus moet er eeuwig is om onder de grond te zitten. Ze ja. dus, zou dat dus nooit van zijn leven doen. Altijd boven de grond. En dan is het heel goedkoop. Want uh, ja, je, je, je mijt al die uh, ingewikkelde constructies. Je hoeft alleen de fundering uh, je te maken. En de rest, het, oh, je kunt overigens goed bij. Je kunt ja. heel mooi zien, je kunt alles zien. En het uh, is ook ongelooflijk veilig. Je zit niet in gekke tunnels. En, uh, maar, maar ja... Alles moet maar onder de grond. Hè? Ja. eens ja, dus even kijken, is, is, is Marike nog aan de groots, lijn? Of is die, uh, ja, Rieke, daar ben je. Ja. Excuus, we dwaalden even af. We hebben ja, even de, de Noord-Zuidland boven de grond geplaatst met jouw welnemen. Ja, maar die is ook boven de grond in Amsterdam-Noord. Ja, Amsterdam-Noord ja. daar, ja. daar liggen ook drie bruggen overheen. Loopen. Ja, ja, ja. Die, ja, uh, dat klopt. Maar nu, ja... Terug naar maar, jouw brug. Dus, uh, uh, sorry, terug naar jouw brug. John's uh, ja. voorstel is eigenlijk, maak het zo simpel en laag mogelijk om, en, en zet het af en toe open. Dus uh, kan je ja, daar, zou je nou. daar wat beter in kunnen vinden als startpunt van een ontwerp? Zeker, zeker, ja, ja. ja. Ja. ja, beweegbaar in ieder geval. En uh, dat het boven de grond is, is prima. Maar niet ja. in een of andere hele rare hoge boog... wat totaal niet aansluit op de huizenrijen die er ook staan. Ja. Want zo'n hele hoge boog heeft namelijk de constructie dat er, er, dat er aan beide zijden in de strokenpark... want het mm -hmm. zijn niet meer dan stroken, die, mm -hmm. de, die, die parkdelen... Eh, dat daar een, een, een enorme constructie komt aan weerszijden ja, om tuurlijk. die brug op, ja. op, te, op te zetten. Omdat ja. het zo'n hoge boog is. Ja. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Wij, wij snappen hem aan deze kant. Ja. Hoe hoog ja. wordt die boog ongeveer? Uh, uh, uh, ik. ik kan het niet in meters uitdrukken, maar je kan er alleen nog maar onderdoor kijken. Ah, <laughs> ho hoger dan de huizen, zoals je ja, beschrijft. Zeker, ja, zeker. Ja, ja. Ja. Oké, okay, Marieke, dankjewel. Uh, ja. ik, ik weet nog niet of je hier echt wat aan hebt, maar we is dus in, in, in ieder geval een, een andere manier <laughs> ja, van denken over het, het Noord-Hollandse -Noord kanaal. Noord is, huh? uh, is fantastisch. Het is echt ongelooflijk mooi. Ja, dat vind ik ook. <laughs> Oké. Okay. Uh, Hartelijk dank. Jij ook, Marieke. Dank voor het bellen. Dag. Dag. Dag. Um, ja, voor wie net inschakelt, wij zitten hier met uh, architect, beeldend, kunstenaar, um, uh, ontwerper Sean uh, Kurmeling. Die um, hele eenvoudige, hoogst originele en vaak ook geestige oplossingen heeft. Um, ga je dat nog iedere keer herhalen? Ja, want sommige mensen, John, die vallen gewoon in. Die, zetten, oh, die, die stappen God. nu de radio, die stappen nu bijvoorbeeld in de auto. Ah, ja. Die ah. hebben geen idee wie je aan het praten bent. Dus zo'n eh, dus ja. beetje... Nou, ja. een, halverwege het programma herhaal ik het even. Vind je dat goed? Nee, ja, dat, dat is gewoon een feit. Of, of ga je mij mijn laatste waarschuwing nee, maar... geven? <lacht> um, maar, maar dit alles uh, terzijde. Een andere beller, John, die vraagt ons... Um, is er niet een oplossing voor zeilboten die files veroorzaken... omdat ze met hun mast niet onder de brug doorkomen? Hm? Zeilers Zeilers, ja. zeilboten, die veroorzaken files... omdat ze met hun mast niet onder de brug doorkomen, een brug moet open. Heb je daar ook nog even een oplossing voor? Of, uh... Nou, die brug opent in, toch? Wat, uh... Ja, <laughs> dat is super... maar, maar deze, deze figuur wil blijkbaar... Of deze bellen wil niet in de file wachten voor een zeilboot... maar die wil dat er iets bedacht wordt dat die zeilboot is... Onder bruggen, ja, ik weet nou niet. ja, zou ik dat uh, de mast uh, neer de mast kunnen neerlaten. laten? De ja dat kan hè, dat is een gedoe. <laughs> ja, Mensen willen nergens op wachten <laughs> nou, het lijkt, Vaak kun uh, je kunt niet om de havenklap, midden in de stad, uh, bruggen open doen. Nee. Hè, dat is de, vooral als er veel verkeer is, dat je continu moet wachten... omdat iemand uh, met zijn bootje een beetje plezier heeft... terwijl het werkende verkeer, er moet het dwars doorheen. Je moet continu wachten. Ja. Dus hij je zegt, bij bepaalde tijden gaat het dingen open. Ja. En dat je dan... Uh, een hoop, paar bootjes zich verzamelen... tot die tijd dat hij ja dat is uh, vrij normaal. Ja, sommige, we kunnen niet alles, we kunnen niet alle problemen nee. oplossen. Um, je hebt ook een uh, plaat meegenomen van de Golden Earring. Zullen we daar eens even naar gaan luisteren? Ja. Om, om eens een beetje op adem te komen. U kunt nog steeds bellen, mensen. 0800-1121 en mede naar ksloen.ncv.nl uh, en gooi uw problemen bij ons uh, op zender... We, Publieke ruimte, dingen die beter kunnen, daar gaan we het over hebben. The she bad U luistert naar Golden Earring, Just a Little Peace in My Heart. Meegenomen door mijn gast, Sean Kürmeling. Radio 1, Casa Luna. Nathan Vecht. Ja, Sean, we zijn nog steeds bezig om, um, om, om de luisteraars te helpen... Um, met hun uh, ruimtelijke ordening wat, uh, wat op te wijzelen. Goedendag Martine. Goedendag. Um, waar woon jij? Ik woon in Middelbeer, sinds 1 maart. ja. Uh, in Noord-Middelburg, net ten noorden van de Noordwal, zou ik maar zeggen. buurtje. Het is, is nieuwbouw. Toen ik daar vorig najaar ging kijken, om te kijken in welk van de nieuwbouwcomplexen ik zou komen wonen, het is een soort inbreidingsgebied, zag ik dat huis en toen dacht ik, wat aardig, het lijkt wel een, een soort balkonnetje met glas of met niks dat inpandig is, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is een balkon dat er buiten hangt. Ja. Yeah. Het is een appartement voor 15 mensen. Oh. Maar toen keek ik later beter en toen zag ik dat dat uh, grijze baksteen was en wat weer dicht ge, uh, gespecied was met cement. Oh. En ik dacht eerst dat het lucht was of glas, maar dat, dat was het dus. Ja, ja. En dat bleef het ook. Het, is niet, het heeft geen kleur gekregen. Het is, oh, het is zo, zo lelijk. Maar jij woont daar nu wel, Martine? Ja, het is een soort zorginstelling. Ik eh, okay. woon hier en ja nou, dat, dat. Maar ik dacht, hoe kan ik dat nog mooi krijgen? En dan gaan mijn hersens werken, dat ik er graffiti op ga spuiten op mijn aarddag. Ja, ja. Of dat ik er gedichten op ga schrijven met een pen. Of weet ik veel. Maar nou ja. En ik voorbij gaan voorbijgangers hier ook. Die begrijpen dat niet, dat het, dat het dat is, dat, dat zo lelijk is. Want ja. naast de ramen, de echte ramen, heb je dus een grijs vlak met cement en dichtgekalkte baksteen. Ik kan het niet beter uitleggen dan zo. Oké, okay, heb, heb jij het gehoord, uh, Niet helemaal. Eerst ben ik een beetje doof. Oké, okay, nou, het, het verhaal van Martine is dat zij in, in de uh, plek waar ze nu woont... Um, ja, hoe vat ik dat samen, Martine, dat, het, dat er een soort... Ja, grauwheid en, en cementen... Een namaak Frans balkonnetje, ja. Een namaak Frans balkonnetje met een soort cementerigheid waar je niet helemaal... Oh. Oh, erg. Ja, dus, ja. Wat kunnen we daar aan doen, John? Zit ze op uh, begaande grond of ergens uh, bovenin? Ja, ik zit op de bovenste, op de vierde verdieping zit ik. En dan zijn het vijftien appartementen die dat allemaal hebben. Naast alle ramen die er zijn, die zijn dan van onder tot boven... is het dan uh, hoge, smalle ramen. Aan de buitenkant zit daar nog een... Ik weet niet waarom ze het zo hebben gedaan. Het, uh, het lijkt alsof het doorzichtig is, of dat het glas is of lucht. Maar als je beter kijkt, dan zie je dat het gewoon lichte bakstenen zijn. En dat is met, met grijze bakstenen met grijze cementen over. Ja, wat jij wel eens gedaan hebt, John, is toch dat je in jouw huis gewoon een, een, een muur door hebt ja, Ik Ja, een vraag of het een huurhuis is of een koophuis. Nee, het zijn huurhuizen. Het zijn zorghuurappartementen. Zorghuurappartementen. Ah, uh, ja, ik, uh, mijn favoriete film is uh, Broek en die die ramt daar gewoon zijn gevel uit, dus. Kan je daar wat mee, Martine? Gewoon je gevel eruit rammen met de naam. Ja, nou, dat en, en dan moet maar zal, wel, ja. Weer, ja, huh? zal wel weer frisse lucht. Nee, in maar het, het kan ook op. Uh, ja, je kunt er op een echt verantwoorde manier uh, eruit uh, mappen en dan. Uh, ja, en dan gewoon uh, eerst alles opengooien en dan eens kijken wat dan echt dicht moet, maak je weer dicht. Ja, ja. Want, want John, jij hebt, in jouw, maar die, je, je hebt de overgang tussen jouw huis en jouw atelier... is gewoon een gat in de muur, dat heb je erin gehakt, toch? Ja, maar, ja, maar dat is gewoon je eigen, je dat eigen begrijp huis, ik, dat je, je eigen het huis. Doen, maar, ja. maar daar heb je ook niet gedacht, er moet een deur, we gaan er gewoon een gat in. in ja, dat pakt een hele praktische oplossing. Ja, is, ja, dat werkt uitstekend. Ik weet niet, denk je dat, dat jouw huurbaas dit goed vindt, Martine? Gewoon een gat er in, de, in, in rammen? Nou ja, dat nee. nou, het klinkt vrij absurd natuurlijk. Maar... Het, het staat er nog maar pas en het ja. is uh, ja het is toch ook wel een soort ja, paradepaardje. Ja, ik ben dan uh, uh, een, het is voor mensen met een psychiatrische stoornis. Dus het is wel heel blij dat het is wel heel fijn dat wij in zo'n soort appartement moeten wonen. Ja. Maar toch denk ik dat het gewoon goedkoopte is. Omdat, omdat gewoon, ja ik weet het niet, ik vind het lelijk en ik heb ja. toch niemand ontmoet die het mooi vond. Ja, ja, nou goed, een gat in de muurraam. Nou ja, lastig. ik denk dat, ja. Ik zou, ja, die Franse balkonnetjes of zo. Is, ja. Weet je, het lijkt een Frans balkonnetje, maar dat is het dan ook. Nee, open. het is dan, ja, het is allemaal heel goed bedoeld. En uh, je doet je deur open. Je gaat waarschijnlijk, draait in naar binnen open. Ja, hij draait het binnen ja. open, ja. En, uh, ja, eigenlijk <laughs> tuindeuren, ja, of iets, straatdeuren. Die moeten eigenlijk naar buiten open. En dan zit dat balkon op de weg. Dus dat hek zit in de weg. Dus ik, ik zou er eigenlijk een echt balkon van maken als dat zou kunnen. Nee, dat kan allemaal niet. Het enige dat je het gewoon nog... doorschuift, dat je uh, iets aan je vloer vastmaakt... en dan je gewoon naar buiten Ja, kan. Nee, er moet iets, iets opgeschilderd worden, leuke kleuren of graffiti. Of, of, ja. Of, of, of, ja, maar dat mag ook allemaal niet. Want ik ben dan zo netjes dat ik dat wel vraag aan de gemeente... mag ik er niet een gedicht opschrijven? Maar er mogen maar 22 gedichten in Middelburg in de openbare ruimte zijn. Wat? En Wacht heel even, Martijn. <laughs> de, wat zeg je nou? Er mogen in Middelburg maar 22 gedichten in de openbare ruimte zijn? Ja, en dat is wel leuk, want als wie, je in Middelburg fietsen zie je ja. ook wel een gedicht tegen de Maar wie, wie bepaalt, in wel in wat voor vergadering wordt besloten... In, de, in deze gemeente mogen maximaal 22 gedichten... Ik weet het niet, maar ik vermoed wel stand. Het lijkt wel een uh, kunstuiting. Dat je zegt. <laughs> lijkt wel een geweldige artistieke beslissing. Je zegt in deze gemeente mogen absoluut niet meer dan.. 22 gedichten. Dat is toch ja, nee, nee je, moet, je, moet het anders zien. je moet het anders zien. Zoals dit... In deze ja. moment mogen zelfs wel 22 ja, gedichten ja, ja, op huid te staan. Ja, ja. <laughs> <laughs> Martine, volgens mij hebben, wij, eh, hebben wij... Hebben wij niet de... Of heeft John niet de oplossing om, om nou jouw Frans balkon... Tot, tot Nou, zo ik zou de... volgens mij... je Franse balkons kun je heel ook makkelijk demonteren. En ik denk dat je met een... Uh, met een uh, vloer, dat je, daar, uh, dat je de vloer kan uitbreiden, gewoon naar buiten toe. En dan klapt hij waarschijnlijk naar buiten om. En dan kun je dan weer <lacht> afstutten naar je plafond, zodat je toch veilig naar buiten kan. Dat lijkt me ja, weer mooi. Je kunt hem ook weer zo naar binnen halen, naar buiten halen, als je zou willen. Of ja, ik een soort schuif, schuifbouwkond. <lacht> ja, misschien in de gemeente waar maximaal 22 gedichten in de openbare ruimte... Uh, mogen zijn. is, is, is dit een schuilbalkon? Ook... Ja, ja, het moet kunnen. Het moet kunnen, maar komt er heel misschien ook niet doorheen. Maar we het kan hopen ook. in ieder geval, Martine, dat we je avond iets hebben op ik denk, van, Tijdelijk tijdelijke oplossing helemaal ja. altijd. Een tijdelijk Dank experiment het kan altijd. ja het okay. lijkt me het... Heel inspirerend, John. Dank je wel. Trouwens, okay. we zijn bijna buren, want ik uh, woon een eindje verderop. In uh... Tilburg. Nee. Ja, dat oh. huis ken ik heel goed, <laughs> want ik <ben> in Eindhoven. <laughs> Oké. Okay. Dank je wel, Martine. Ja. Een goede ja. nacht en veel sterkte met het Frans balkon. Dag. Um, hoor jij de bellers goed genoeg, John, of moeten we wat meer decor? De ja, als is gewoon hard kan. Dus, uh... okay, ietsje, um, maar... Even kijken. Um, zullen we meteen nog een beller achteraan doen? Patrick, goeienacht. Ja, goeienacht. Um, uh, waar, waar woon jij, Patrick? Ik uh, woon op de Veluwe. En, uh, zijn er ook zoveel penibele toestanden gaande... of uh, gaat het eigenlijk wel, wel mooi in jouw omgeving? Uh, nou, tegenwoordig wel. Ja. Maar uh, vroeger werden er woonwijken ge gemaakt... Ja. En uh, dat heeft niks met de architectuur te maken. Dat is gewoon uh, een, een, een, een linkerhuis en een rechterhuis en een middenwoning. En dan uh, vermenigvuldigen met uh, 180 en je hebt een woonwijk. Ja. Maar dat vind ik geen architectuur. Maar daar zitten we wel mee. En daar zitten een hele hoop wijken, zitten daarmee. Want welke, ge welke gemeente heb jij het nu over, Patrick? Het, het, het, het, het zijn verschrikkelijke woonwijken, rijtjeshuizen. Patrick, welke gemeente heb je het nu over? Ermelo, ja, ja. En uh, ja, God. En ik woon zelf uh, in een zomerhuisje, van oud. En heb uh, ik van alles aangetimmerd. En, oh ja, nou, dat, dat klinkt gelukkig, heel goed. Ik ben veel Dus je woont echt in het groen? Ja, in het groen, ja. En uh, bewoon jij permanent een zomerhuisje? Ja. Mag dat? Ik heb een gedoogstatus gekregen van, status. Uh, van de gemeente Ermelo. Ja. dat het bestemmingsplan is gewijzigd. Uh, John naast mij begint in stemmen te knikken bij dit... Uh... Ja, dat is een geweldig romantisch beeld natuurlijk. Maar over die van je, van je, van je zomerhuis. Maar die andere huisjes, die dan uh, meestal, tenminste zoals je beschrijft... Denk dat het uh, gewoon een deur is met een raam. En weer een deur met een raam. En weer een deur met een raam. En erboven boven ja. nog een paar raampjes. En nog uh, af en toe een dakkapel en een schoorsteen. Ja. Uh, op een rijtje. Maar het zou... En aan de andere kant van de straat ziet je het precies hetzelfde uit. Ja. Maar het lijkt mij uh, geweldig ja. gaaf als je dan ook aan de straatkant, dat, dat de gemeente zegt bijvoorbeeld: Nou, uh, we geven gewoon jullie uh, alle mogelijkheden om te doen wat je wil. Nou, en het voornaamste zou zijn in ieder geval om dat raamje, vooraan, wat grens aan de straat, om dat verder naar beneden toe uit te zagen en daarvan een uh, dubbele tuindeur uh, te maken naar de straat dat toe. Ja. Dat je, en dan heb je echt... Uh, ja, dan trek je de hele straat in je huis. En je zou ook nog... Hey, je kunt gewoon heerlijk in de zon zitten. En aan de andere kant van de straat. Of aan die, <lacht> ligt eraan welk kant je zit. Ja. Maar dan uh, dat fleurt die hele straat op. En dan boven. Ja, dat is balkons eigenlijk. en dan uh, dakkapellen. Ook uh, gewoon maak de bouw boven nog een platform. Uh, zodat je naar de, naar de sterren kan kijken. Ja, dat, dat is eigenlijk de vraag die ik had willen stellen. Van, had jij het ook zo gedaan in die tijd... Nou, blijkbaar niet. Dit is de oplossing nee, van... Nee, nee, nee. Dat bedoel ik. Ja, ja. Maar uh, ja, ik, ik, zelf maak ik me wijs dat het toch een, een kwestie is van, uh, van uh, geld. Uh, ik bedoel, uh, het meeste, overwegend is het allemaal sociale woningbouw. Ja. En ja, daar moet je een beetje beknibbelen natuurlijk. Een huis mag niet meer als zoveel ramen hebben... En, uh, of zoveel vloeroppervlakte, ja. zoveel kamertjes. Ja, maar het is... Het is als je gewoon de hele straat bij je eigen huis kan betrekken... en de stoep erbij als, als een extra uh, buitenruimte die bij je huis hoort... dat is uh, één investering van, denk, op zijn hoogste uh, 2000 euro. Ja. heb je een hele pui uh, in elkaar zitten met uh, dubbel glas en alles erin... en draaiende deur en die hebben het één keer zo'n project gedaan in uh, Groningen. Hebben ze zo ook zo'n... Uh, zo'n pui uitgezaagd. en ik oh, had een, had ik een En waar pui is dat? hè Waar is dat precies? Bij Groningen, in de buurt van het uh, Noorderplantsoen. Oké. Okay. En uh, ja, hij, had daar dus, hij zat daar aan de straat en uh, aan zijn tuinkant daarachter had hij, zat hij in de schaduw, maar die straat eigenlijk zon. En uh, tegenover zat het uh, geweldige park. En uh, ja, het was toen een project en we hebben gewoon, gewoon die pui eruit, uh, eruit gezaagd. En, en, en, ik, en ik had de kozijn gelast in Eindhoven. En heb ik toen achterop een aanhanger meegenomen op mijn autoambulance. En uh, daar een, uh, in één avond uh, gemonteerd. Ja. Ja. Echt uh, met lexamenplaten erin. Echt uh, supergoed. En de gemeente was daar echt uh, zeer... Uh, Zeer Royaal, die hebben het gewoon toegestaan. Ze deden het aanvankelijk zonder vergunning, maar nu. En het was nog op beschermd stadsgezicht. En nu is het gewoon geaccepteerd. Patrick, is het is stuk mooier geworden. Patrick, wat je vroeg, John, net over hoe hij dan kijkt... tegen de, de stedenbouw in Nederland, of in ieder geval die woonwijken. Ja. Ik heb hier een boek voor me van John. En daar ga ik even het volgende project uitlichten. Dat was 1992. John, toen heb jij een advertentie gezet in de krant. En dat, ja, uh, een argis, ja. En daar staat het volgende boven. Stedenbouwkundige, uitroepteken. Werkzaam als ambtenaar in een van de 700 gemeenten van Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat ik beter ben dan jullie. <lacht> uitroepteken. Ja. Ja, ja, ja. Wacht even, Petter. <lacht> ik daag u uit voor een rechtstreeks ontwerpduwel... bij mij op de veranda in Eindhoven. En dan kan je twee dingetjes invullen. Ja, ik kom, met je adres en je naam. Nee, ik kom niet, ook met je adres en <gij> je naam. Stuur de bon in gebrankeerde envelop naar Sean Kürmeling. Naar je adres in Eindhoven. Ja. En het wonderlijke was, Sean. Ze kwamen, ja. Ze kwamen. Dat is totale verrassing. Ja, echt. Er kwamen dus allemaal stedenbouwkundigen... die je ja, toch enigszins op de gemeente. genomen. Die kwamen ja. bij jou voor een ontwerpduel. Ja. Ja. Jij zei, ik kan het beter. Was je beter? Nou, uiteindelijk... Ja, natuurlijk. Nee, het was erg gaaf. Dus bij mij op de veranda, een rijtje tafels. En daar... Uh, en ik was erg wel. blij dat, dat iemand kwam. Echt ongelooflijk. Ik dacht, hoe bestaat het eigenlijk? Hoeveel waren het, is, het er? Acht of negen? Of een nou? stuk of acht, ja. ja. Dat was echt goed. En, Want ik uh, zie nu die foto's hier in je boek. Dat zien je ook wel eigenlijk als, als leuke ambtenaren. Als, als, als... ja, het waren echt, uh, echt uh, goede luiden. Dus ja, echt luiden. Ja. En uiteindelijk werd het gewoon... Uh, ja, ze waren erg blij dat het gewoon zo over gesproken werd. Dat het niet zo... Zo in het geheim dat er zo die plannen zo gemaakt werden. Omdat er echt over die plannen... Dat het open naar buiten dat opengooien. We, ja. alles want, het, want wat was uiteindelijk inhoudelijk de wedstrijd? De, de battle tussen jou en dus Ik had gewoon gevraagd, teken uh, je, uh, je plan waar je nu mee bezig bent. Uh -huh. Bij een gemeente waar je nu aan het werk bent. Uh -huh. Schets je plan. Uh -huh. En iedereen deed dat. En dan ben ik daar gewoon als een soort simultaan schaker ging ik er langs heen. En dan... Uh, een beetje corrigeren in hun tekening. Ja, en dan dit en dan... En hoe reageerden zij, reageerde zij op jou? Uh, nou, Waren uh, ze uh, beledigd? Uh, nou, ja, het was... Uh, ja, één, één werd pist. Die zei, ja, stedenbouw is een vak. Nee, hij had... Ik heb precies dezelfde boeken gelezen die ik zelf ook gelezen had. Dus het was heel, was heel, maar de rest, die, het werd gewoon, ja, alles werd gewoon een stuk beter. Ik had toen, maar zij vonden de meeste van die ontwerpers van die gemeente die vonden het leuk dat jij met plannen had. Ja, ik vond het echt goed. En ik had ook als, als, ik had een hoogwerker gehuurd en achter bij mij de tuin gezet. Ja. En uh, na de tijd gingen we dus uh, omhoog en dan keken we zo over het gebied heen. Ja. Uh, in Eindhoven en dan, uh, want ik woonde langs het kanaal en ja. daar moest ook nog van alles gebeuren. En toen hebben we een uh, schets gemaakt van uh, hoe daar iets uh, het beste uitgevoerd zou kunnen worden. Ja. En dat, uh, het eindigde in, uh, in, in een feest. Goed. En ik kreeg daarna nog allerlei uh, kaartjes van die was nog naar nou, daar op vakantie geweest, daar reizen en daar mooie gebouwen gezien. Dat, ja, echt, ja, af echt en toe leuk. helpt het een beetje betaald. Zijn. En Luc leuk Leu was uh, jury. Dus echt uh, gaaf, de architect ja. uit uh, België. De België, ja. ja. Oké, okay, Patrick, volgens mij um, heb je hiermee denk, misschien wel genoeg antwoord, hè? Hoe, hoe John ik zich verhoudt. Ik heb verhoud... ook gewoon dan in Ermelo en dat grenst een beetje aan de gemeente Harderwijk. Ja. En uh, daartussen zit Drie Landen. En oh ja. Drie Landen is uh, een enorm. Uh, uh, allemaal nieuwe woonwijken. Mm -hmm. en, maar hele leuke huizen. Met grote puntdaken, hoge puntdaken. En, uh, en uh, wel soms wel drie, vier verdiepingen. Hè. Dan, uh, mm -hmm. uh, ja, dan heb je ook een echt zoldertje boven en zo. Dat is, en mooie stenen gebruikt anthracite en en bruine steen en ja gewoon hartstikke mooi. Nou hartstikke goed. Het kan dus toch, Patrick. Ik moet je even gaan onderbreken, want okay. we hebben nog meer bellers. Ik wil je danken. Hé, hey, bedankt. Ja jo. jullie ook. Vrijf, vijf, vijf plezier. Met en veel uit. plezier in het gedoogsituatie in het tuinhuisje. Dank u. Um, we gaan uh, volgens mij. Zullen we door, uh, Sean? Met een nog een beller of uh, waar, waar heb je behoefte aan? Ja. Ja. Kom op. Kom erop, Willy. Ja. Kom erop, Willy. Ik woon in Groningen. Dus ik, ik ken, ik ken dat, het verhaal van wat hij verteld heeft. Oh ja, of het ja, ja. ja. Schort er iets bij jou uh, aan, Willy? Nou, ik woon in een wijk. Ja. Die is uh, gerenoveerd, zeg maar. We um, hebben ze vijf jaar over gedaan. is dus meer dan, ik weet niet hoeveel miljoen ingestoken. Um, ja, of de wijk nog beter is geworden, dat weet ik dus niet. Kleurgebruik is. Minimaal. Mm -hmm. En iets verderop is, uh, is Held 1 en Held 2. En er zijn van die uniforme gebouwen neergezet: woningen met een lengte van 200 meter. Met dezelfde look van ja. huizen. Dus, niks, geen creativiteit of zo, wat dan ook. En, uh, en jij woont in die buurt? Ik woon in een flat, 9-hoog, ja. Oké, okay, ja, ja, ja. En uh, uh, wat is, als je het iets concreter maakt, hetgene waar, wat je denkt... nou, dat zou wel beter kunnen, of, of, of vrolijker, of anders, of... Nou, meer, meer stijl, dat, uh, dat je niet voor die uniformiteit hebt. Want uh, woon, woon jij in een, uh, Willy, woon je in een portiekflat? Ik woon in een portiekflat. Nou, in dat hoog hè? 9-hoog in een portiekflat. Met, met een lift, dus dat is goed. Ja. Uit uh, welk jaar? Nee, ik is dus oud. Dus uh, meer dan 25 jaar oud, denk ik. Wel ah. ruim. Uh, John, wat, die portiekfles, dat, dat wordt eigenlijk nu niet meer zoveel gemaakt. Daar ja, nee, op, nee, dat klopt, ik weet het. Daar is men toch op teruggekomen, uh, John. Wat, is, uh, nou, hoe, vaak zijn wat kan ze je daar uh, nu nog? Kan je daar iets mee doen? Iets, iets nou, de Bijlmer volk bijvoorbeeld, uh, ja, ik was dus eigenlijk fan van uh, nog steeds eigenlijk... Alleen die stenenbouwkundig zit het af Is dat een beetje lullig opgelost. Maar zo'n portiekflat, het nadeel, het nadeel is dat je moet wachten op de lift. En dat je niet een eigen ingang hebt. Het lijkt me geweldig als je gewoon vanuit de straat met een mooie slingerroute naar boven kan. Iedereen zijn eigen ingang. En dat je, je eigen ingang... Hè, dat je... Ja, maar dat is niet, dat is niet, dat is niet haalbaar. Ah. De kostenplaatje wordt dan te hoog. Ja maar we gaan even groot denken weer. Ja maar even, ja. even, even, even vergeten. Even, even vergeten kostplaatje. We gaan even groot en, denken. En, misschien komen was, we op iets uit. Dat oké, uh, ja. dan okay, zal ik even een uh, stukje herhaal, iets, iets leuks vertellen. Of je slingert. het. Uh, de eerste en de tweede verdieping had je van die lange loopplanken voor de kat. Die kwam zo naar buiten toe. Oh, kijk, kijk. Een een idee. De kat wel. Niet, de kat wel, hè? moment. De kat heeft ja, zijn eigen uh, loopplank. Nou ja dat, ja, dat is geweldig. Maar ja. Willy, één wil moment nog. Ik wil even met John toch nog een plan afmaken. over... Uh, hoe, stel nou, we hebben een portiekflat, negen hoog, allerlei verdiepingen. Ja. Hoe zie je het voor je als iedereen zijn eigen ingang heeft? Hoe, hoe, hoe maken we dat? Dat je een, uh, ja, dat is van buitenaf. Zoiets uh, makkelijk uh, kan bereiken. Al lopend. Een enorme weer aan trappen. Ja, nou, gewoon zo'n zo, nou, zo helling. Een uh, soort uitgebreid voetpad. Een roltrap? Uh, alsof je door... Nou, uh, gewoon een uh, slingerweg. Ja, een slingerweg. Maar dan elektronisch en dan een roltrap. Ja, maar jij vindt het ook fijn om, om, te, om te wandelen. Dat, is ook, uh, ja, ja, uh, dat dus. je gewoon je trottoir wat uitbreidt. Uh, We hebben één keer zoiets gebouwd. Dat uh, was, uh, was een project. Dat was in een kantoor. Pand, uh, tot aan de derde verdieping, dat was eigenlijk toch niet zo hoog, maar onder waren allerlei winkels en dingen. En toen hebben we daar dat plein uitgebreid met een slingerroute naar boven toe. Dat was uh, ja, geweldig. Ja, maar dan, dan nog één ding. Ik heb een behoorlijke wand. Die is die is, uh, ik woon in een 9-hoog Nee, dus is wel vrij hoog. Ja. hoog. Ja. En de, die hele wand is helemaal wit. Waarom zal er geen kunstwerk op kunnen worden geschilderd? Uh, nou, doe. Uh, een in het plek. zou goed zijn als die, die, uh, die kopse kanten die zijn dan vaak is uh, dicht vlak. Ja. Het zou ook uh, goed zijn als die uh, de kopse kant woningen dat die uh, nog uh, ramen kunnen maken in die plek of. Uh, nou, er zitten wel ramen in. Ah, maar goed, je hebt de ramen en dan heb je een hele grote witte oppervlakte naar boven toe en ja, dan, ja wit. Tja, ik kom met een voorstel. En uh, voer uit. Ik, kom... ja, ik, ben, ik, ik ben zelf kunstenaar, dus uh, ja. Kijk, nou. Ah, <laughs> nou, Willy, kom op. Hè? Vol schilderij ja. Misschien een gedicht opzetten. Ik weet niet of, of Groningen ook een maximum aantal gedichten in de, in de publieke uh, ruimte heeft. Ja, we, we hebben al een gedicht op, op een brug staan. Allemaal Rutger Kopland, waarschijnlijk daar, of niet? Kopland, of hoe heet die andere Krol? Nee, uh, Krol niet. Hoe oh, heet, heet die Krol? Marsman. Marsman, ja, Marsman is al uh, dus een tijdje terug. Of ja, ja. nee. hele grote reclame Oplon. voor aardappels Oplon. Oplon. of zo. Ja. He, mooie reclame voor aardappels. <lacht> Lijkt maar, geweldig hoor. Hele grote aardappels. Willy, we zijn eruit. Een looproute naar Negenhoog en, reclame, en aardappel. reclame voor aardappels. <lacht> ik denk dat dit het gaat worden. Dankjewel Willy, ik wens je een goed, goede nacht. Avond gewoon. Dag, gewoon Dankjewel. Dag. Oké. Tot ziens. is wel. Far too many things have come between Where we are now Where we could have been Sometimes a chance comes once And then it goes Right out the window Now the truth shines through I could have loved you Now I know What a terrible mistake I made Now I know this feeling's still around. Now I know just what a selfish little fool I've been. Now I know for sure this love will never go. Sometimes I let you down With the behavior of a typical clown Selfish through and through I told more than a few sophisticated lies You got a grain of truth But you could see right through I could have loved you Now I know what a terrible mistake I made Now I know this feeling's dead around Now I know just what a selfish little fool I've been Now I know for sure this love will never go Hey, Then I step in a way that I couldn't love you much Now I know there must have been a day when I couldn't love you much Now I know there must stepped in a way that I could have loved you more. Now I know that I stepped in a day when I could have loved you more. Now I know what a terrible mistake I made. Now I know this feeling's still the around. Now I know just what a selfish little fool I've been. So this time never hey, there must have been a way that I could have loved you more. Now I know there must have been a day when I could have loved you more. Now I know there must have been a way that I could have. Daar zijn we weer volgens mij uh, John Kermeling. <coughs> We gaan naar uh, de laatste beller van vanavond. Eens even kijken. Ton, goeienacht. Ja, goeienacht met Ton. We hebben het straks over die bruggen gehad. Over het Noord-Hollands kanaal. namens in het Noord. En de bedoeling is dat er twee bruggen komen. Ja. Maar daar zijn inderdaad wel troubles over. Is het niet mogelijk om het oude oorgat weer terug te brengen in bepaalde bruggen? Wat terug te brengen? Oorgat. John weet het wel als het goed is. John oorgat? Nee, John die had het moeten weten. Een oorgat in een brug. Weet John, John dat? John schudt uh, een beetje... Nee. Uh, <lacht> een beetje onthand. Ik zit hier Schaam me dood, dat ik het niet weet. Le uh, leg, leg uit, Ton. Geef ons eens even college. Heel vroeger, in Amsterdam vooral, bij de... Maar bij het Centraal Station, toen het uh, Rokin nog niet uh, zodanig was zoals vandaag de dag is, mm -hmm. had je daar een brug. En daar zat in het midden, daar zat een oorschat heette dat. En dat waren dan twee planken in het midden van de brug. Ja. En die konden omhoog klappen, zodat de zeilboten ja. oh. en masten daar doorheen konden. En dit zou misschien een oplossing zijn voor een aantal voetgangersbruggen. Ja, een Kijk, goed wat idee. Wat het, uh, het, het snelverkeer, auto's, et cetera, aangaat, dat is niet haalbaar. Dus je stapt uit je, uit je bootje en je stroomt nee, die plank opzij? Nee, nee, nee, je hoeft helemaal niet uit te stappen. Het gaat helemaal automatisch. Ah. Zodra de mast vlakbij de brug is, dan schuift die als het ware die twee planken omhoog... waardoor er dan een, een smalle opening ontstaat waar de mast doorheen kan. Ja, hij ei van Columbus. Ja, kijk, er zijn natuurlijk situaties waarin dat niet gaat. Maar er zullen bepaalde situaties zijn waarin dat het best mogelijk is. Ja, maar, maar je noemt dit, uh, Ton? Een oorgat. Een oorgat, oorgat. grappig. Klinkt supergoed. Ja. <laughs> ja. We krijgen nu ook een mailtje binnen, uh, Ton, van Sjoerd van Buren. Die zegt: In Hinderlopen hebben ze een ophaalbrugje waarin het ophaalgedeelte twee meter breed is. Zo kunnen zeilschepen zonder de mast te strijken passeren. Ja, ja. maar. Het wand moet dan wel even worden losgemaakt. Ja, je moet natuurlijk wel even ja. wat... Een uh, beetje inventief zijn. Met Klaas. de lijnen stoeien, ja. Nou, dankjewel Tom voor deze ja, ja. gouden tip. Uh, supergoed. Uh, op, maar die zo... twee losse plankjes en nee, dat zelf opzij schuiven leek me ook erg gaaf. Ja, kijk, en om het voedselhangers te waarschuwen... Ja. Uh, ja, kun je tegenwoordig toch wel wel een paar lichten maken, die knipperen... Ja, uh, ja hartstikke. Dus, ja. Ja. Ja. Je kunt ja. uitstappen een uh, uh, ketten spannen en dan gewoon die plank opzij... en dan weer uh, terugleggen en dan weer verder in je boot. Ja, ja. Hij zakt, ze zakken vanzelf, ze scharnieren. hè? Ongelooflijk. Ja. Ton, dankjewel voor deze, voor deze, wijze les. Kijk zijn... maar eens in de geschiedenis van Amsterdam. Ja. ja. Gaan we doen. Dankjewel, je wel, Ton. Goedendag. We Gaaf. komen. Ja, goed idee. Had jij kunnen bedenken, Sean? Ja, ongelooflijk goed. Ja. Hey, um, we komen langzaam richting het eind uh, van ons programma. Sean um, Kurmeling. Je bent officier in de orde van Oranje Nassau... vanwege jouw Happy Street. In, ja. uh, nou heb je um, toch um, bijna een heel werkend leven lang... enigszins tegen het gezag aangeschopt. Of geschopt is niet het goede woord, maar je hebt ze wel af en toe... Uh, van goede plannen voorzien. Van goede plannen voorzien en gekieteld. En, en tegen alle 700 Nederlandse bouwkundigen in een advertentie gezet... ik ben beter dan jullie. Ja. Hoe is het dan nu opeens om... Ja, eigenlijk tot de gevestigde orde te horen, is dat niet een beetje saai? Nee, is geweldig. Ja? Ja. Hoe, combineer je, hoe combineer je opstandig zijn met officier in de orde van Oranje Nassau? Gewoon verder met uh, plannen. Het blijft gewoon, uh, alles gaat op dezelfde manier door. Ja. Dus het wordt steeds spannender en steeds groter. Ik heb nog een, nog een laatste voor je, John. En ik, ik citeer uit jouw eigen boek. Um, daar schrijf je. Over ons land. Het besluiten lood loosheidsvirus doodt alle simpele voor de hand liggende oplossingen. Ze willen hier dat de stad autovrij is, maar ook optimaal bereikbaar. Wel lekker veel schiphol, maar liefst zonder vliegtuigen. Ja. Hoogbouw die dorps is. Een Betuwe lijn die het bestaande landschap niet verandert. Wel een TGV, maar dan een die overal stopt. <lacht> een moderne keuken zoals het vroeger was. Dit is de ja en nee tegelijkstijl. Ja, dat is de ergste stijl die ik al voorstel. Dat zijn jouw eigen woorden. Ja. Uh, dat is ons land. En ja. toch lijk je het in ons land naar je zin te hebben. Ja. Hoe kan dat nou? Ja, Het is heel makkelijk om hele goede plannen te maken. Dus, dus... Is het juist wel lekker om in zo'n land... Het is ongelooflijk onder... makkelijk, ja. Is het bijna, eigenlijk wel lekker om in een land te werken? maak bijna precies tegenovergestelden wat, uh, wat nu gebouwd wordt. En het is, het is al een stuk beter. Ja, ja. Dus het is, het is eigenlijk ook wel een voordeel om in een land te leven... waar ze, waar ze niet echt plannen durven maken. Anders ben je klaar. Ja. En je bent nog niet klaar, dus. Je hebt nog, nee, toch, je hebt dus. nog toch nog wat te doen. Nee, ik heb veel te doen. Ja, ja wat goed. Um, nu gaan we echt afscheid van je nemen. Dat deden we een uur geleden ook al. Maar toen, tot onze blijdschap, wilde je nog wat langer blijven. Nogmaals, uh, John Kurmeling, ik wil je danken voor je komst hier... Uh, naar het Huis van de Maan. Um, het, was een, uh, het waren twee interessante en, uh, uren waar we in ieder geval zijn aangezet... om anders naar de dingen te kijken. Um, wat ga je morgen doen? Ga je een plan maken voor iets? Morgen, uh, morgen zoek ik mijn, uh, mijn eerste leraar uh, op. Mijn eerste begeleider voor, bij bouwkunde. Die mij destijds gered heeft bij de afdeling. Oh, wat goed. Ja. Dus, uh, die zei: Ga jij maar buiten spelen, zei hij tegen mij. Wij willen dus je in ieder... Wij willen in ieder geval danken dat je twee uur bij ons bent. Uh buiten gespeeld heb. Dank je wel, en Graag een, een goede reis terug naar Eindhoven. Um, wij houden hiermee op. De EO neemt het van ons over en morgen is Casa Luna terug. Een hele goede nacht voor nu. Dank u wel. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie hier naast me woont. NCRV.